Dit is, dit is de poortes, hier en daar zal het rechtvaardig volk doortreen. Om hun God ootmoedigd eren voor het smaken van zijn zaligheid. Dat is Psalm 118, vers 10, gemeente. En dat willen we zingen na het amen op de preek. Psalm 118, vers 10. Gemeente, vorige week toen stonden wij stil bij het gebed van de bruid. Dat weet u nog wel. Trek mij, wij zullen u nalopen. En wat denkt u, zal de bruidegom dat gebed verhoren? Nou, zeer zeker. Want zou hij zijn bruid leren bidden: trek mij, en het dan vervolgens daarbij laten zitten? Dat zal toch niet zeker? Nee, zo is deze bruidegom niet. Hij hoort en verhoort, dat zegt onze tekst. De bruidegom, hij brengt zijn bruid in zijn binnenkameren. Letterlijk staat er in het Hebreeuws in zijn privé -vertrek. intiemste van het intiemste. De bruidegom, ja letterlijk wordt hier Salomo bedoeld, de koning. Maar ik zei het u al vorige week al, in geestelijke zin wordt hier koning Christus bedoeld. Hij is de koning, uw bruid, uw koning bruid. En daarom voor wij verder gaan, eren aan onze koning. Want weet u wat deze koning nou onderscheidt van alle andere koningen van deze wereld? Dit is een koning die getrouwd is met een zwarte bruid, die zwart is van schuld en zon. Is dat geen wonder? Nou, ik dacht van wel. Gemeente, jongens en meisjes, er was eens een koning. En die zei tegen zijn, uh, zijn zoon van rond de twintig... ...joh, wordt het nou eens geen tijd dat je op zoek gaat naar de prinses? Dat je op zoek gaat naar een meisje om mee te trouwen? En die koningszoon die ging op zoek en zijn oog viel op een meisje uit het gewone volk... zonder allure... niet van stand... heel gewoontjes. En toen hij met haar thuis kwam... zei zijn vader... hoe kun je nou toch met zo'n meisje uit het volk... thuis komen en, en... ze is nog onogelijk ook. En daarop zei zijn zoon, zei die zoon tegen vader... ja pa... maar om te zien hoe mooi ze is... dan moet je met... Met mijn ogen kijk. En zo is het ook gemeente in geestelijk opzicht. Onze koning is een koning... die zijn oog in liefde liet vallen op een zwarte bruid en met haar trouwde. En daar kan die bruid ook niet over uit. Zie mijn koning er eens op aan. Hij is de mijne en ik de zijne. Hij zocht mij, hij vond mij, hij trok mij... Hij verklaarde mij zijn liefde. Waarom liep hij mij toch achterna? Wat zag hij toch in mij? Wat een wonder dat hij zich over zo'n bruid als ik ben heeft ontfermd in liefde. Zalig wie dat de bruid in geloof nazegt, Eens en steeds. Bij jezelf alleen zonden te zien en nogthans te geloven zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij ja gemeente en als onze koning trekt dan trekt hij met touwen van liefde en die touwen die, die werpt hij niet om onze hals nee die legt hij in onze handen zo trekt hij en omdat hij trekt lopen wij herkent u het? En zo trekt hij ons binnen in zijn koninklijk paleis. Zo trekt hij ons in zijn woord. En in zijn woord zien wij door het geloof. Wat straks ten volle werkelijkheid wordt. In die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde. Met die stad die fundamenten heeft. En met haar prachtige paleizen. Waar al Gods kinderen in en uit zullen lopen. Zo trekt hij zijn bruid in het woord. En dan leidt hij niet alleen tot de voorportalen... of tot de wachtkamers... of tot de ontvangstzalen. Nee, hij leidt ons die bruid naar zijn privé vertrekken... naar zijn huiskamer, naar zijn slaapkamer. En wat valt daar veel te bewonderen? Kijk... Wij hebben denk ik allemaal wel eens foto's gezien hè? van een koninklijk paleis vol pracht en praal. En dat zijn nog maar foto's. Maar wie wel eens een excursie heeft gemaakt bijvoorbeeld naar het paleis Het Loo in Apeldoorn. Ik noem maar een voorbeeld. Ja die zal beamen dat de werkelijkheid er nog vele malen bovenuit stijgt. Al die schatten, al die schilderijen. En, en, en die Persische tapijten, die gordijnen, die meubels, die marmeren vloeren. Die kroonluchters, die edelgesteenten, die prachtige geschilderde plafonds. Adembenemend, verrukkelijk, imponerend. Zo leidt koning Christus zijn bruid van het ene vertrek naar het andere en je doet de ene ontdekking naar de andere en dan te bedenken alles wat van hem is, dat is ook van mij want hij heeft mij niet getrouwd op huwelijkse voorwaarden maar in gemeenschap van goederen en dat terwijl ik zwart ben terwijl ik, terwijl ik van huis uit totaal bedorven ben terwijl ik zo vaak tegen zijn liefde zondig en geen cent bezit blijft hij maar tegen mij zeggen en nogthans, weer liefelijk. Deze koning ontvangt zwarte bruiden en eet met hen. Wil, wil de tafel met hen delen, wil gemeenschap oefenen. En zo mag de bruid ook aan zijn ronde tafel zitten in verwondering En ook zeggen, ja wie is aan onze God gelijk, onze koning. Die armen opricht uit het slijk en hen verrijkt met eer en lof. En als het nou zo is, en gemeente, zo is het, dan zingen wij onze koning toe, daar zal ons het goede van zijn woning verzaden, reis op reis, en het heilige deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Ja, als onze koning trekt, ik zei het al, dan leidt hij ons tot in zijn privé vertrekken. En nou kunnen we ze vanmorgen niet allemaal aandoen. Daarvoor is het paleis te groot. Maar, maar de belangrijkste, die gaan we binnen. Opnieuw. Ja, want u bent er toch al eens eerder geweest. En als het voor u de eerste keer is of voor jou. Dan zeg ik er maar direct achteraan. Je zult je verbazen. Wat je te zien krijgt. Want allereerst dan brengt hij ons naar de kraamkamer van Bethlehem. Waar onze koning is geboren. Dat is de eerste die we aandoen. Kijkt u er eens rustig rond. Ik hoor iemand zeggen. Nou dominee, dat valt me eigenlijk een beetje tegen. Want ik struikel over het stro. En, en bovendien vind ik het er nog stinken ook. Nou. Ik denk dat je jezelf ruikt. Want... Sinds de dag dat wij onze neus voor God hebben opgehaald, is er een altijd een luchtje om ons blijven hangen. Maar goed, even dagen later, let vanmorgen meer op de koning dan op jezelf. Daar ligt die koning, het kindje, in de kribbe, laag bij de grond. Ja, je moet wel door je knieën. Daar ligt hij in onze plaats. Hij ligt dieper dan wij zijn gevallen. Toe zwarte bruid, zie daar ligt uw koning... uw zaligmaker door je knieën. Voor het eerst of weer opnieuw. Hij ligt zo laag bij de grond. Je kunt in één keer je vuile zaakje... van zonde en schuld op hem afschuiven. Doen hoor. Als we zo die kraamkamer hebben gezien... En dan gaan we naar de volgende. En dan gaan we naar zijn sterfkamer. En die kamer draagt de naam. Golgotha. Gemeente, zie uw koning. Wat zegt u? Is dat, is dat mijn koning? Slaat de schrik u ook om het hart? Hij draagt geen mijter. Wel een doornenkroon. Hij draagt geen koninklijke mantel, dat heb u goed gezien. Hij hangt daar bijna naakt, geslagen, gestomd, bebloed door wond. Is dat, is dat onze koning? Ja, dat is onze koning. Toen zwarte bruid zie op hem... Op de Here Jezus, die man van smarten, hoe hij lijdt en hoe hij bloedt en luister voor al wat hij ons zegt. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken en trek ik je in deze kamer. Hoor eens, ik heb de duivel en de wereld en de zonde overwonnen. En daarom moeten al die vijanden hun greep op u, op jou verliezen. Ik ben het die je bij je zonde vandaan haalt. Die je bij je ongeloof vandaan haalt. Voelt u het met mij aan dat wij nu zijn in het heiligste van het paleis. In het heilige der heiligen. Waar de verzoening geschiet, Waar het bloed drukt op onze zwartheid en op onze zonde. Nee, het offer van Christus wordt straks niet in het avondmaal herhaald. Maar de gekruisigde, de opgestane onze koning... is door zijn woord en geest wel aanwezig in het breken van het brood... en in het vergieten van de wijn. Ik zei het vorige keer ook, niet door het teken zonder meer... Want als wij straks het brood uitdelen en de beker doorgeven, dan is er geen sprake van het avondmaal des heren. Wij moeten net zoals nu, ook straks vooral letten op het woord van de koning. Dat ons zegt wat het teken betekent. Dit is mijn lichaam voor u. En dit is mijn bloed voor u. Doe je te goed. Heel persoonlijk. Ja gemeente, waar, waar koning Christus ons trekt. En wij zijn woorden in geloof horen. Dan zien wij de bruidegom in zijn liefde. In zijn genade. In zijn ontferming. Dan zien wij in geloof dat hij precies bij ons past. Nee, dat wil niet zeggen dat wij straks bij brood en beker hem gedenken als een dode. Oh nee. Wat bedoel je dominee? Wacht. De koning wil graag nog één ruimte ons tonen. Maar dan moeten we naar buiten toe. Kom mee. Naar de graftuin. Waar onze bruidel om drie dagen en drie nachten lag. Ja, lag. Tijd, want zijn graf is leeg. Kijk er maar eens in. Op de morgen der opstanding heeft God zijn vader, nadat hij zonde, dood en duivel had overmeesterd, zijn zoon wakker gekust met een heilige kus. Hij is opgewekt, hij leeft. En al uw zonden en die van mij zijn in het graf achtergebleven. Bruid, zie nogmaals op hem, Jezus Christus, die gesproken heeft en vanmorgen ook spreekt. Ik ben de opstanding en het leven, om voor u, om voor jou de opstanding en het leven te kunnen zijn. Deze Christus, hij is opgenomen in heerlijkheid. Hij zit er als koning in de hemel, naast zijn vader, gekroond en wel. O wonder van genade, dat is de andere kant. En toch zo dichtbij vanochtend door zijn woord, straks aan de tafel. En daarom worden wij ook terecht, met de woorden uit het formulier opgeroepen, om met onze harten niet te blijven kleven aan, aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn, maar om onze harten op te heffen, tot hem die in de hemel zit en voor ons bidt. Ja. Zo brengt de koning ons in zijn privévertrek. Bent u er ook? Jij ook? Je bent toch niet buiten blijven staan? Binnen zien wij onze bruidegom. En hoe meer ik nou op hem zie, hoe minder ik van mezelf zie. En dat is nou net de bedoeling van die bruidegom. Verstaat u dat? Wij zien Jezus en aan hem hebben wij meer dan genoeg. Wij zullen ons daarom ook in hem verheugen en verblijden. Hij is de bron van onze vreugde. Daarom zullen wij ons in uw naam de hele dag verblijden. Louter vreugde. Terwijl we de dood des Heren verkondigen. Dat is niet uit te leggen. Dat is een geheim. Dat de geest in je hart werkt. En die geest die leert, u en mij, dat zijn smart mijn vreugde is. En zijn benauwdheid mijn bevrijding. En zijn dood mijn leven. Toe bruid, vouw nogmaals je handen. En zie op je bruidegom. En zeg ik, en zeg hem. Ik ben zwart. Maar uw woord zegt het. Toch liefelijk. En daar hou ik u aan, om. Laten we ons aan dat woord klemmen. In geloof. Trek mij, Heere Jezus, achter u aan. En wij, wij zullen ons haasten. En komen met blijdschap. En ingaan in het paleis van de koning. En eten. Angel in tafel. Amen.